Mysterie. Een spannend detectief luisterspel door Ronald Pettersen. Muziek Koos van der Grien. Drums Louis Belsen. Spelleiding René Metsemakers. Vijfde deel, een uitstapje naar zee. Van hem. Ja, dat controleren we nog wel. Hij had hem opgepikt omdat hij de zaak niet vertrouwde. In Blackwater merkte hij dat ze hem en op de hielen zat. Hij trachtte ons af te schudden, dook in een kinema, kwam er ongemerkt uit, kreeg in de gaten dat zijn auto in het oog werd gehouden en zo meer. Nou, ja, maar de rest heb ik je al twee maal verteld, liefje. Zullen we nu maar niet gaan slapen? Hm? Ja, gelukkig maar dat er de hele zondag tenminste niets nieuws is komen opduiken in de zaak Colibri. Hoe noem je haar, Nick? De zaak Colibri. Ja, dat is toch de enige naam waarover we nog niets meer weten. Oh, ik heb een akelig voorgevoel. Medeveel 5230 met Nick Holland. Met Mary Rushing, meneer Holland. Mary Rushing? Juffrouw, u moet zich onmiddellijk in verbinding stellen met de politie. Meneer maar u moet me geloven, u moet me geloven. Om u te kunnen geloven, moet u me eerst iets zeggen, Miss Rushing. Vertel me eens kalm waar het over gaat. Wat kan ik voor u doen? U moet naar me toe komen, meneer Holland. nu. Ja, nou, precies, dat dacht ik al. En u zit natuurlijk ergens op een verlaten plek, je mijlen buiten Londen. Ben ik verkeerd? af, miss Rushing, er is misschien 150 mijl hier vandaan. Trouwens, ik trap daar niet in, miss Rushing. Ik ben niet van gisteren. Ik begrijp best dat u me niet gelooft, meneer Holland. Maar toen ik aan een vrouw geklapte waar de papieren verborgen waren, loof ik toch niet. Laat ons het daar niet over hebben, miss Rushing. U moet naar de politie gaan, Miss Rushing. Ik kan niet naar de politie gaan. Zo, zo. Hm? Ja, dat betekent dat uw geweten ook niet helemaal zuiver is. verbroken. En wat gaat mijn echtgenoot nu doen? Niet wat jij denkt, liefje. Ik ga er niet op in. Zeg, je bent toch niet ziek, liefje? Nee, helemaal niet. Maar jij haalt het nooit erg op met die telefonische randvoetjes. Dus... Onbegrijpelijk. Volkomen onbegrijpelijk. Ik ga vroeg naar bed om morgen vroeg uit de te kunnen. Mijn boek heeft een paar dagen stilgelegen... En die schade moet ingehaald worden... Neemt u me niet kwalijk, meneer. Telegram. Dank u wel, Johnny. Is mevrouw wel op? Op is ze wel, meneer. Of ze ook wakker is, dat is een andere kwestie. Tussen twee haakjes, meneer. Mevrouw heeft een nieuwe ochtendjurk aan. Het zou haar plezier doen als u dit opmerkt, begrijpt u. Oh, inderdaad, ja. Dank u wel, Johnny. Prijs 21 pond. Als meneer ertoe uitgenodigd wordt, mag je dus beslist niet boven de 11 pond schatten. <laughs> In orde, Johnny. Ja, Ik zal erom denken. Oh, kie meneer. <laughs> Eh? Die meid houdt niet af. Morgen, Nick. Nou, ik wou je niet toren. Ah, morgen, liefje. Ja. Hé, hey, wat een beeldig japonnetje heb je daar aan. Nick, dat is echt lief van je, dat je het opgemerkt hebt. Vind je het heus mooi? Mm -hmm. Echt? Ja, ja, ik vind het buitengewoon. <laughs> ja, zeg, dat moet een heleboel geld gekost hebben. <laughs> eh, misschien wel, uh, wel uh, een pond of tien. Hoe? Huh? Kom hierbij dat ik zo'n dure Japonnen zou kopen, Nick. Zij spookt uh, vijf shilling uh, in de kopjes. Oh, oh, oh. Zij, zeg, wat heb je daar, een telegram? Ja, van Mary Rushing. Oh. Doe in godsnaam wat ik vroeg. Verwittig niemand. Mary Rushing. Niemand? Bedoelt daar uh, de politie? Ja, Nick? vanzelfsprekend. <laughs> Zouden we toch niet eens gaan kijken, Nick? Geen kwestie van. Als ze zelf niet buiten durft... Moet ze haar een grootvader maar sturen. Ja, ze heeft natuurlijk niet eens een grootvader. Kom nou. Iedereen heeft een grootvader, liefje. Doorgaans ja, twee. Ja, ja. U begrijpt best wat ik bedoel, hè. Oh, daar gaat ie weer. Ja, er zal van doorwerken wanneer niet ver in huis komen. Bent Nick Holland? Oh, bent u het, zo, Ja, ja, ja, ja. Goed. Als u denkt dat het wenselijk is. In orde. Let there be a little ik hoop dat ik je niet van je werk haal. Kijk, het gaat hier om. Nu die moord op Sir William Ettingham en de verdwijning van Mary Rushing door de krant bekend is geraakt... zijn er enkele lui geweest die moed genoeg hadden om ons te laten weten dat ook zij gechanteerd werden. We komen allemaal uit hetzelfde milieu, filmstudio's en wat erbij hoort. De meesten schreven anoniem en telefoneerden. Slechts één enkele durfde personen komen. Ze zit hiernaast in mijn bureau... Loretta Joy, een filmsterretje van de Glenn studios. Miss Joy, dat is meneer Holland. Hoe maakt u het joy? Ik hoop dat u er geen bezwaar tegen hebt dat meneer bij de ondervraging aanwezig is. Oh nee, want zij spreken, niet, hoofdinspecteur. Miss Joy had me verteld dat ze ongeveer twee jaar geleden in de studio door een figurant werd aangesproken. Die haar met een blackmail dreigde. Hoe ging hij precies te werk, Miss George? Het was tijdens een korte pauze... waarbij een cameraverplaatsing moest gebeuren. Hij was een van de kleine figuranten. Publiek tijdens een opname voor een operavoorstelling. Ik rustte even uit in een klapstoel... die deel uitmaakte van het decor. Toen hij plots naast me kwam zitten. Neemt u me niet kwalijk... u bent toch Lorette Joy, nietwaar? Ja, die ben ik. Ik geloof niet dat ik u ken. Nee, dat zal wel niet... En uh, kan ik iets voor u doen? Ja, dat kunt u zeker. Ik verkoop foto's. Bent u koper? Ze zijn de moeite waard, hoor. Foto's? Welke foto's? Toch niet van u zelf, Nee, niet van mezelf. Foto's van u, Miss Joy. Van mij? Ach, kom, wie zal er foto's van mij kopen. U vergist zich zeker met Marlene Monroe. Nee, toch niet, Miss Joy. Het zijn wel degelijk foto's van Lorette Joy. En ik denk zelfs dat u ze zult willen kopen. Zo mooi zijn ze. Heeft u me dan gefotografeerd zonder dat ik het wist? Bent u fotograaf? Wat oh, doe, laat eens kijken. Met alle soorten van genoegen. Alsjeblieft, meneer. En Zijn ze gelukt? Ik hoop niet dat u me zult vragen wat er op die foto's te zien was, hoofdinspecteur. Ik hoop dat u er genoegen mee neemt wanneer ik zeg dat ze buiten mijn weten waren genomen. En ten hoogste compromitterend waren niet alleen voor mij, maar ook voor een heer uit zeer voorname Londense kringen. U begrijpt wat er verder gebeurde. Inderdaad. Eerst betaalde u en toen u het niet langer kon volhouden, kwam die heer aan de beurt. Bent u ooit de naam van uw afpersers te weten gekomen, Miss Joy? Orson van Hol. Of hij een vreemdeling was, weet ik niet. Maar hij had in ieder geval een accent. Werkte hij volgens u voor eigen rekening of maakte hij deel uit van een bende? Ik ben er zeker van dat hij niet alleen werkte. Van Hol kwam regelmatig bij me incasseren. Doch op een dag dat ik het opgaf, leek het me toe of hij daarmee lelijk in de knoei zat. Hij wist niet duidelijk welk besluit nemen. Daarom nam hij me mee in zijn auto naar een huis waar hij me in een kamer achterliet. Blijkbaar om eens met zijn handlangers en chefs te praten. Waar bracht hij u naartoe? Weet u dat? Nee, het was avond. Ik heb alleen gezien dat het een slecht verlichte straat was, met weinig huizen. Magazijnen, geloof ik. Het was vlak bij een park. In de verte hoorde ik scheepsireen. Hebt u uw naam horen noemen? Kent u een zekere Ben Grant Leverding? Nee, nooit van gehoord. Maar toen Orson van Hall terug bij me kwam, hoorde ik een stukje van het gesprek in de gang. Daarin hoorde ik herhaaldelijk een naam noemen. Wacht eens even. Het was een Italiaanse, geloof ik, Orsino of zoiets. Wees zo? was het niet Colibri? Ja, dat was het, Colibri. Peter Joy heeft je niet zo heel veel verder geholpen, nietwaar liefje? Maar oh, saproti. Die, die, die pijp trekt weer niet. Ah, Johnny heeft de tabak beslist meer te vochtig gelegd. Hm. Hm. Maar eindelijk. Eindelijk ja, gaat hij. Hm. Uh, wat zei je liefje? Ach nee. Herinner je je werkelijk nog dat ik iets gevraagd heb? Laat eens kijken, dat moet uh, jaren geleden zijn, ik, liefje. Oh, verdraaid. Dan gaat ze weer uit. Als die Johnny niet beter op mijn tabak gaat letten... Ja, dan gaat hij de deur uit. Wat jammer dat de wet niet toestaat te zeggen... als die man van mij niet beter op zijn vrouw gaat letten... dan gaat hij de deur uit. <laughs> ja, ze nemen niet kwalijk, liefje. Ja, ik was werkelijk wat verstoord. Maar... En trouwens, de vrouwen en de pijpen hebben dit met elkaar gemeen. Dat de mannen er eerst bijzonder gaan opletten als ze te vaak uitgaan. Dat je over die Loretta Joy? Ja, ja, ja, ja. Ze zei iets dat me doet vermoeden dat ze inderdaad de naam Colibri heeft gehoord. En dat het om dezelfde bende gaat die Sir William te grazen nam. Ze zei dat de datum voor een nieuwe betaling al sinds vrijdag verstreken was. Het incasseren gebeurde steeds zeer stipt op de voorlaatste of laatste dag van de maand. Drie keer per jaar. Intussen is het dinsdag geworden... en ze werd niet meer verontrust. 52 5230. u spreekt met Nick Holland. Met meneer Rushing, meneer Holland. Meneer Rushing, mm -hmm. luister even mee, Ali. Oké, okay, Nick. Miss Rushing, ik kan niets voor u doen. Ik holland. Ik smeek, ik smeek, ik kom naar U kunt heel veel voor me doen. Er is hier stormacht komst. Grootvader is een handje aan toestieten. En zulke weer kan hij niet binnenblijven. En nu zie ik iemand onder het huis sluipen. Deuren en luiken zijn vergrendeld, maar ik bestel het van angst. Ik dacht daarnet dat ik... Hallo. Hallo, Miss Rushing. Hallo? Hallo, meis Rushing. Heel snel. Laat Johnny de wagen buiten rijden. hier een paar warme jassen en wat sandwiches in en vergeet de wegenkaart niet. Intussen bel ik ze branden en laat de politie een kromer alarmeren. Vlug, Janik, Janik, Johnny. Lijkt het me 135 mijl tot Cromer. Lieve Helle, door die half tot 4 uur rijden, als we geen pech hebben. Het zal niet ver van middernacht zijn als we daar aankomen. Nee, nee, nee, Rift af, Nick. Als ik goed die is de kortste weg over Woodhorn. Dan baan 11 over Epping, Cambridge links laten liggen. Newmarket, Deptford en Norwich. Dan de B-weg, 1150 tot North Wilson. Dan linksaf naar de kust en Cromer. Alsjeblieft. Oh, dat moest er nog bij komen. Rekenpijn.